Volgens zijn advocaat hield hij de moord geheim om zijn gezin te beschermen. Er komen berichten van lichte sneeuwval uit het westen van het land... maar vooralsnog blijft de aangekondigde hevige sneeuwval uit. Het KNMI waarschuwt vandaag voor extreem weer in bijna het hele land. De meeste sneeuw wordt tijdens de ochtendspits verwacht. Rijkswaterstaat heeft zout gestrooid en heeft 500 strooiwagens paraat staan. De KLM heeft veel vluchten geannuleerd... in verband met de aangekondigde weersomstandigheden. Washington heeft als eerste Amerikaanse staat het privégebruik van wiet gelegaliseerd. Het is voor mensen vanaf 21 jaar niet meer strafbaar om marijuana te produceren, in bezit te hebben of te verkopen. Op 6 november spraken de inwoners van de staat zich via een referendum uit voor de legalisering van de drug. De wet is afgelopen nacht in werking getreden. Het gebruik van marijuana is nog wel illegaal volgens de Amerikaanse federale wet. Het is niet bekend wat voor gevolgen dat heeft. Het weer, het is bewolkt, de zuidenwind trekt flink aan. En vooral in de kustgebieden is er later kans op sneeuwjacht. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Zaterdag is het droog en er is ruimte voor de zon. De temperatuur schommelt rond het vriespunt dan. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Er is een prachtig lief verhaaltje van Felix Timmermans... over een varkentje dat uh, ja, eigenlijk zo gewoontjes was... en geen versiering had, dat hij van onze lieve heer... met een krultang een krulletje in zijn staart kreeg. En dat zou dan de vraag beantwoorden van Anneke... die wil weten wat de functie is van dat krulletje... in de staart van een varken. En daar belden ze dus over... Ik weet niet of het waar is, maar als u een aanvulling heeft... of uh, als je misschien meer verstand hebt van krulstaarten... bel dan even naar 0800-121... of mail naar apenstaatjeomroepmax.nl. of uh, Twitter via apenstaatje-nachtzuster. Of kom even een kijkje nemen op de chat die te vinden is op www.omroepmax.nl nee, www slash nachtzuster. En als ik toch een hele rij informatie geef, er is ook een Facebookpagina bij dit programma. Facebook.com slash nachtzuster. God wat een mogelijkheden hè. Um, een hoop vragen die nog niet beantwoord zijn. De vraag van Dick over de binnenkant van het rechterbeen van de schaatsers. Daar zit namelijk een stukje stof dat een andere kleur heeft... dan de rest van het pak van een schaatser. En Dick wil heel graag weten waar dat voor dient. Ik hoop dat Dick ook nog wakker is om het antwoord mee te krijgen. Marcel wilde dus weten waarom het schaakspel verandert... als je het schaakbord verdraait. Maar ik hoor net dat het helemaal niet verandert. Nou, mocht dat toch niet waar zijn, laat het even weten. Uh, sinds wanneer rekenen we van het jaar nul is zojuist uh, beantwoord. Uh, de krulstaart staat nog open. Uh, Hans die graag wil weten waarom een baby wordt gecontroleerd op uh, gele huid en gele oogjes ook. Uh, Roos die wil weten waarom de dirigent van een orkest met een stokje dirigeert en de dirigent van een koor met zijn handen. En Antonia wil graag weten waarom patrijspoorten Patrijspoorten heten. Nou, wat een vraag zeg weer op deze donderdagnacht nog een uur te gaan. En dat uur moet ook het uur zijn waarin al die sneeuw gaat vallen in Nederland. En dus is de sneeuwlijn geopend. Laat het even weten als de sneeuw flink naar beneden komt in jouw woonplaats via 0800 1121. Nou, en nog meer administratie. Ik, uh, ik zou heel graag van die leuke kerstkaarten gemaakt van een foto willen ontvangen... Zet je adres erop, stuur ik ook een kaartje terug. Mijn adres: omroep Max ter attentie van Astrid de Jong, postbus 518 1200 AM in Hilversum. Zo, dat was een hele lijst. We zijn toe aan muziek. Het Wijnjaar Nul is dit van Van Gogh en de Bie. Als je weten wilt wie Jezus was, moet je denken aan een simpel glas.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 In het wijnjaar nul. Als je weten wilt wie Jezus was, denk dan aan een Blanco Giro-pas. Jezus had geen bank of creditkaart, want zijn woord was al miljoenen waard. Jezus reed niet in een auto om.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 Knappen wat die mannen maakten van Kote en de Bie. Nico, goeienacht. Ja, goeienacht. Over dat schaakbord. Ja. Ik heb op een schaakvereniging gezeten... en voor het gemak van het opschrijven... hadden wij de vakjes genummerd. Ja. Dus van, dus van 1 tot met 8... Ja. Uh, um dus en van A tot met H. Ja. En de koningin had kleur... die was op de witte koning op een wit vlakje... Ja. En de zwarte koning op een zwart vlakje. Dat stond op de D-lijn. Yeah. Uh, ja. Yeah. Dus als je dat uh, schaakbord gaat draaien. Ja. Yeah. Als je dat genummerd hebt, kan het niet. Ja. Yeah. Want is, je ziet die grote schakers yeah. ook wel die partijen noteren. Ja. Yeah. Dat is om dus uh, de partij na te kunnen spelen. Ja. Yeah. Uh, voor een leek is het niet te doen, om, voor een huis- en een keukenschakel is het niet te doen als hij de partij wil noteren om het zonder de cijfers aan de zijkant te doen en de onderkant. Ja, nee, maar het is, is toch, dit, ik, ik weet weinig van schaken, maar je zegt wel... ik ga van B3 naar D7. Ik weet niet of dat kan, maar... Ja, dus van D... Uh, je hebt dus een paard... Op, uh, je hebt dus uh, bijvoorbeeld uh, die pionnen... mag je dus uh, twee, één zetten of twee zetten vrij doen. Mm. Dus dan open je bijvoorbeeld met E2, E4. Ja. Dat is voor de koning. Ja. Maar als je dat wil op kunnen schrijven... Dan, dan, dan moet je dus uh, uh, op, die, op dat schaakbord lijnen hebben waar het op staat. Ja. Nou, draai je het schaakbord en dan klopt dat niet meer. Nee. Maar dan kun je gewoon de cijfertjes veranderen, toch? Ja, maar dat, die staan vast, vast op het schaakbord. Maar als je, dus, okay. uh, uh, je kan ook uh, hele grote schaakjes kunnen dat zonder die cijfers. Oké. Okay. Maar verandert er nou iets in het spel als je het schaakbord draait? Uh, Zolang de koningin op wit staat... Ja. en uh, dan de, uh, de witte koning op wit staat... Ja. en de zwarte koning op zwart staat... Ja. en de juiste opstelling is, te verandert er niks. Oké, okay, maar als je hem zo draait dat hij dus verkeerd ligt... dan staat de koningin verkeerd. Ja, want op een gegeven, uh, je hebt dus op een gegeven moment... Ja, dat het dat, dat, uh, dat moet kunnen, maar het zijn 64 vakjes... Maar uh, je moet zorgen dat, dat de opstelling begint met de koningin, witte koningin op wit, een wit vlakje, en de zwarte koningin op een zwart vlakje. Oké. Okay. En daar heb ik nog een antwoord over oh. het dirigeren. Ja. ja. Nou, een, je moet het zien als een koor, is één uh, instrument, ja. als de stem... Ja. En een koor en een uh, orkest heeft dus verschillende instrumenten. Een viool, een ja. bars. Nou, en met dat stokje kan hij precies de, de instrumenten aanwijzen wat hij moet hebben. Oh ja, dus met het stokje kun je wat agressiever wijzen. Ja, kijk, als je, je, als je één instrument hebt, kan je het met je handen af. Ja, ja, maar ja met... gewoon allemaal, allemaal aanslaan als ik mijn handen omhoog doe. Ja. Of alleen jij aanslaan als ik je met je stokje aanwijs. Ja, dat misschien misschien met toon tonen, een bas, dat, dat wel. Maar dat is veel ja. simpeler dan als met een orkest. Ja. Want er zitten misschien wel, de, uh, weet ik wel, twintig instrumenten in. Ja. Dan kan je met een stokje duidelijker aanwijzen waar die moet zitten. Ja. Goh, wat logisch eigenlijk. Ja. Nou, super, dankjewel. Oké, okay, oi. Fijne dag, Nico. Peter. Goedemorgen, hartelijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Astrid, ik wou het even hebben over het weer. Nou, daar we ben ik blij mee. we het een hele nacht al over hebben. Ja. En ik moet al eerst zeggen, ik vind het stoer dat jij bent gekomen. Ja, met het angst want, dat het vooruit. Want zit. voor zelden had er al een pak sneeuw uh, gelegen. En ja. uh, jij uh, rijdt zonder problemen in uh, 10, 20 centimeter sneeuw terug naar Zwolle? Nee, maar dat is eigenlijk ook heel egocentrisch. Ik wil gewoon weten hoe het staat met de sneeuw, zodat ik weet... Uh of ik nog naar huis kan rijden. Of dat ik hier even een ja, bedje moet ja, maken dus met onder, onder de de woorden, Als het te gek is, dan, dan ga je niet... Je rijdt niet in die sneeuw. Nee hoor. Nee, nee, nee, oké. Okay. Nee, nee. Dat, dat, dat wou ik even weten. Dat heeft wel niemand gevraagd. Je <laughs> denkt, nou, dat doe ik dan even. Maar het weer. Ik ja. denk dat uh, de Nederlandse weervoorspellers... Uh, ja, altijd uh, toch op de een of andere manier... Uh, niet rekening mee houden dat het altijd later is... He, dus uh, ik denk dat er best een heel pak sneeuw gaat komen vandaag. Maar het komt gewoon later. Oh. Dus de avondspit zou wel eens on ontregeld kunnen worden. Want uh, je ziet het heel vaak, dan voorspellen ze tussen vijf en tien. Ja. En dan is het gewoon later. Dan begint het om tien uur pas. Ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk ook een, een klein stukje zelfbescherming, want je kunt beter te vroeg zijn met een melding dan te laat. Ja, nou, maar ik, ik vraag me af of ze, of ze de, de voorspellers daar nou eh, altijd wel, wel rekening mee houden. Volgens mij eh, denken ze of, of zeggen ze van nou van vijf tot tien, dat is het. En en je hoort ze er nooit bij zeggen, maar het kan door weersomstandigheden kan het later worden. Ja. Dat, is, dat valt mij altijd op. Ja. Je ziet het zomers ook vaak. Dan, dan wordt op een gegeven moment wordt, wordt het slechte weer... Wordt, of de omslag van het mooie weer wordt dan op een bepaald tijdstip voorspeld. En dat is dan altijd later. Maar want, want soms is, valt het ook mee of tegen... Dus dan, en als ze dat allemaal moeten melden, dan krijg je weer berichten van, van een half uur. Want dan krijg je, nou dames en heren, we verwachten rond vijf uur hevige sneeuw, sneeuwval in het hele land. Het kan ook iets later worden. En het is ook mogelijk dat er helemaal geen sneeuwval komt. Het kan ook nog zijn dat het natte sneeuw blijkt te zijn. En er is zelfs een mogelijkheid dat het slechts gaat om regen met de vorm van hagel. Ja, maar als en, dus en dan voor... zit je zo uh, drie kwartier verder met alleen een weerberichtje. Ja, maar als ze het dan nou voor vandaag gezegd zouden hebben van uh, uh, het kan ook later, dus dat ze het wat, wat flexibeler uh, zouden uh, voorspellen, dan, mm. dan krijg je die druk ook niet zo op, uh, op die uren van vijf tot tien. Want nu zit iedereen van vijf tot tien uh, moeten ja, gebeuren. Ja, we zitten er wel klaar voor al dertien minuten, hè? Ja, ik hoog het hele nacht al. Ja. Maar uh, ik denk dat het gewoon later is. Je kan ook vaak aan de lucht zien. Hè? Uh, op een gegeven moment, als het gaat sneeuwen, dan, dan wordt die uh, lucht wordt op een gegeven moment helemaal wit. Oh ja. Van de eh, is je er wel eens opgevallen? Nee, wel de grond. Ja, dat komt later dan. Ja. <laughs> maar... maar... Astrid, is ja. het is zo dat als die lucht op een gegeven moment helemaal wit is, dan komt ja. die sneeuw eraan. En dat is nu in Amsterdam, ik bel vanuit Amsterdam. Ja. Het is nog helemaal niet Rich. sneeuwlucht. Het is nog gewoon, uh, nou ja, grijzig. Uh, nog, nog totaal niet wit. We gaan het gewoon niet redden nog. Nee, proces. dat gaat niet redden. Het wordt gewoon veel later. Ik denk wel dat het komt, want we hebben het de hele week al over sneeuw. Ja. Maar het wordt gewoon veel later. Maar het mooie is dat al die mensen die dachten... Oh, ik moet vroeger weg naar mijn ja, werk, want ik ja. sta in de spits. Die zijn nu allemaal om half zeven zitten ze op kantoor. Precies, precies. <laughs> ja, ja, er gaat een ja. werk ja. worden ja. Ik Nederland. heb nog, nog één, één ding wat ik ja. even wilde vragen. Dat is, ja. Vorige week hebben heb we het gehad... Uh, ik heb het niet helemaal uit kunnen luisteren... Oh, yeah. over die munten, die euromunten. Ja. Weet je wel, uh, is daar nog een antwoord op gekomen? Oh, van, ja. waar, waarom, waarom die Belgische euromunten zo veel zijn? Want ik denk dat ik het antwoord weet. Ja, nee, maar dat is, het, was, het was eigenlijk heel eenvoudig. Ja, ik vind altijd, ik moet, weet je, als ik nu alles van vorige week weer terug moet halen... maar vooruit voor deze ene keer dan. Uh, het was eigenlijk heel eenvoudig. Er zijn in België gewoon veel meer munten uitgegeven... en in Nederland meer briefjes. Ja, nou, dat is het. Want je ja. kan het ook, de, inderdaad, dat is, dat is mijn antwoord ook... want het is, uh, je kan het zien in de jaartallen, Nederland heeft alleen 1999... Toen ze dus, dus, uh, in 2002 ermee begonnen zijn uh, uh, bij Nederland, er zijn volgens mij nooit meer nieuwe munten gemaakt. Ja, maar Terwijl we België... gaan niet eindeloos over vragen van vorige week, want ik heb nog genoeg liggen van deze ja, week en nog, maar, we, okay, nog maar 40 okay. minuten te gaan. Okay, nee, maar ja. dan, dan, dan, dan zitten we op dezelfde half ja. nee, check. En er werd ook meer in Nederland met pasjes en dergelijke betaald. Dan ja, oké, oké, oké. Maar toch bedankt. Ja, oké. Fijne dag. Succes met de uh, ja. huisgoed straks. En pas op de sneeuw, hè? Hou ja, houd teken, de lucht dag. In, de, in de gaten. Ja, dat was okay, ik. Hoi, hoi, hoi Ik kreeg een uh, mailtje van Taxi Arjan. Die schrijft, op Schiphol staan alle strooiwagens met zwaailichten klaar. Er valt sneeuw, maar het blijft nog niet liggen. De mannen zijn wel getraind, want we zien hier al vier weken op een tv-scherm dat ze elke week oefenen. En ze staan nu dus klaar met 100 wagens die ze gebruiken. Mooi gezicht, al die rode Lampjes. Ja, we zijn echt met z'n allen zo verschrikkelijk voorbereid... dat het een beetje tegenvalt als die, als die hele sneeuw nu niet komt natuurlijk. Uh, 0800-1121 als er al uh, sprake is van sneeuwoverlast. En ik heb ook natuurlijk een, uh, een cryptogram. Even kijken hoor, of ik hem zo snel eventjes uh, hier wel terug kan vinden. Want ik had hem al klaarstaan. Ja, um, ja ik, ik vind hem ik vind mooi. Ik vind hem mooi. Uh, uh, uh, de oplossing moet bestaan uit... Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters, 8 letters. En de opgave is... Nu er sneeuw valt... moet je niet weggaan. Nu er sneeuw valt... moet je niet weggaan. 0800 1121 als je de oplossing weet... van het cryptogram of de crypto. Rob, goeienacht... André, goeienacht. Nee. Bets, goeienacht. Nee. Hans, goeienacht. Ook niet. Er zijn een hoop mensen die nog aan het wachten zijn tot ze aan de beurt komen. maar altijd... Gerda, goeienacht. Ja, hallo. Hallo Gerda. Uh, je had het over baby's als ze geel worden, hè? Ja, precies. Dat wilde Hans ja. graag weten. Ja. Ik heb hetzelfde liedje meegemaakt. Als, als baby of met je baby? Nee, met mijn baby. Oh, en die, die begon uh, geel uit te slaan? Die was heel geel. Toen Ach. Was, dat was net suffraan. Ja. En toen moest we een gegeven moment naar het ziekenhuis. Oh. In de corveuse. Ja. Een lichtkap. Ja. Helemaal uh, in de naak. Ja, helemaal in de naak, alleen een pampertje om. Ach. En dan de oogjes. Werden, uh, ook uh, bedekt. Oh ja, anders is het wel heel slecht. Een val, maand ongeveer Een maand? Ja. En waarom was het dan? Dat ze zo geel was. Ja, maar waarom was ze zo geel dan? Ja, een soort, een type van geel zet van leven werkt ook niet helemaal goed. En dan heb je licht nodig? Heb je licht nodig. En op een gegeven moment sloeg de leger, lever weer aan? Ja. Ach, hoe Ik heb zelf ook geel gehad. gehad. toen was ik ook gewoon net zo geel, als ik weet niet hoe. Ach, <laughs> en toen ben je even onder een lamp gaan liggen? Nee, toen niet, want toen was ik al te groot. Oh, oké. Okay. En hoe oud nee, was omdat... je toen? Toen kreeg ik een nieuwe ontsteking daarvoor aan. Oh, oké. Okay. Maar uh, zij uh, was zelfs echt heel geel. En hoe oud is ze nu? Ze is nu uh, vijf, 35. 35 alweer? Ja, ik ben zelf 75. Oh, ja, daar hoor je niks van Gerda. Maar, de, maar de is, uh, de, de, deze dochter van 35 die is daar volledig overheen gekomen? Of uh, moet ja, ze af nog steeds uh, onder de zonnebank verplicht? Ja. Nee, ja. denk het niet. Oké, okay. dus. Dankjewel. Ja, dan Voor weet je het, informatie, he? Ja, dan weet Hans het ook. Dankjewel. Oké, okay. Goedendag nog, dag. Uh, Bets? Ja? Hallo. Hallo. Zeg het Ik maar. Ik hier Vlissingen. Wat zeg Ik je? Ik heb hier Vlissingen. Vlissingen? Het volop en het blijft liggen. Nee! Ja. We hebben eindelijk... Geeft het al overlast in Vlissingen? Nou, het is... Um... Het is, het is jacht sneeuw en, en het, is, het is helemaal wit overal. Ja hoor. En het is al een kwartiertje, twintig minuten bezig. Er zijn een paar flinke donderslagen geweest. Ja hoor, precies vijf uur klokslag. Ja nou, het was even voor nog. Nou, ongelooflijk. We wonen natuurlijk heel zuidelijk hè, in Vlissingen. Ja, nee, maar wat, het, is, uh, het is gewoon echt... Uh, dan is er dus nu echt sprake van het begin Ik van de sneeuw. Maken. Uh, nee, dat de het Nee, dat... Ja, ik ben blij dat ik het weet, Bets. Ja, daarom. Ik ook. Ik, ben ook. ik ben ook gek op sneeuw. Ja, en als je naar buiten kijkt, krijg je dan het kerstgevoel? Ja, tuurlijk. Echt, hè? Ik zit hier, zit hier heerlijk voor het raam. En ik zit te kijken naar alles wat naar beneden valt. Ik woon hoog, dus ik kijk op de zee en op de, op, uh, op de, op, op de huizen allemaal. Dat is prachtig. Mooi. Nou, dan, dan gaat het kerstgevoel nu aan, hoor. Dan gaan we gewoon ja. echt uh, vol bovenop. Ja, Hele lekker. Is. Is, is jij de? Ja. En? Ja, ik ben er dol op. En ik ben ja, blij, blij dat ik het weet. Het is, uh, het is begonnen. Dan kunnen we nu... Het is de. is uh, ja. vandaag misschien, misschien minder leuk hoor, dat er doorheen moet. Ja, precies. Dus Vlissingen, pas op, er ligt sneeuw. I'm driving home for Christmas Oh, I can't wait to see those faces Christmas, yeah Well, I'm moving down that line And it's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 Onderweg altijd hè, die Chris Rhea. Driving home voor Christmas. Het is een wonder dat ze auto wilden starten met dit weer. Maar dat, uh, de, ja, dan is, echt, dan is de, de, de tijd voor kerst echt begonnen. Als je Chris Ria op de radio hoort. En dat hoorde je zojuist. Um, even kijken. Via de chat krijg ik van Poingal het nieuws dat het in Noordwijk is begonnen met sneeuw. En dat het daar ook blijft liggen. Greet meldt via de mail dat ook in heemsteden het uh, sneeuwen is begonnen. En via Twitter krijg ik ook meldingen. Vooral uit Zeeland. Dat de wegen daar volledig wit zijn. Dus inderdaad, de voorspelde sneeuw is dan nu aan het vallen in Nederland. Nou, mochten er bijzondere omstandigheden zijn, geef het nog steeds even door via 0800-1121 of via nachtzuster apenstaartje omroep André, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Uh, wat een geweldig nummer was dit, hè? Heerlijk. Nou. Super. Ja, e, ja, ben, is de eerste drie keer vind je dat nog. Hè? Na, na 794 keer denk je: oh ja, <laughs> daar is hij oh, weer. <laughs> ja. ik, ik, ik haak af bij 11.466 geloof ik. Oh, ik, dan al. Oh, dat was. Ja. <laughs> ja, ja. ja, ik vind het ook ja. lekker. Ja. Ja. Ja. Ik wil even melden over het sneeuwval. We ben nog wat vertrokken: het En besluit. Ja. Uh, uh, uh, blijft liggen, behoorlijk pak. Nou, kijk, dan zie je toch dat, dat het, uh, uh, dat het echt, uh, echt zover is, hè? Ja, precies. precies kijk. Ja. En uh, om, om even te haken op de eerste manier. Uh, er is niks veranderlijker als het weer. Het, nee, er is niks veranderd. Nee, dus ja, dat, dat is het. En dan is de vraag van, moeten ze de hele tijd bij melden van... we denken dat het gaat sneeuwen, maar we weten het niet helemaal zeker. Maar ze houden ook altijd wel een slag om de arm, toch? Ja, ja. Ja. Maar, ook... maar Hellevoet-Sluis, dat is nu echt uh, gevalletje voorzichtig. Uh, absoluut. En ik ga nu over de eilanden in België. Ja. En daar, ja, dat is dus via Zeeland. Maar dat ja. gaat echt, uh, ja, het is heel niet behoorlijk. Dus uh, wees gewaarschuwd. Oké, okay, concentreren dan nu hè? voorzichtig, André. Zal ik doen. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Dag. Bart, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik, ik rij van Utrecht richting Breda en dan begint het echt uh, te sneeuwen. Het is nog wel een beetje natte sneeuw, maar het gaat steeds heviger en ontzettend hard waaien. En ben je voorzichtig of zeg je van nou, het smelt nog direct weg, dus ik rij nog gewoon lekker 120? 30? Nou, nee. Ik ben met de vrachtwagen, dus 120 is niet gehaald. Nee, dat, uh, dat is heel onverstandig. Maar rij je nog op volle snelheid of rij je al voorzichtig? Nee, het kan nog wel. De oh, strooiewagens okay. rijden volop ja, Dus uh, de weg is nog goed te bereiden. Oh, kido, nou hartstikke goed. Bedankt voor de melding. Oké, okay, prettig Voorzichtig, uit, ja, dankjewel. Dag. Uh, Erik? Ik hoor iemand uh, ruitenwissers, dus uh, dat is een sneeuwmelding. Maar wie het is, hallo met wie? Hallo, jij daar met die ruitenwissers. Heeft de wissel zo hard staan dat hij, de, dat hij mij niet meer hoort praten. Dat is dan ook Nou, dat betekent in ieder geval het begin van de sneeuwoverlast. Dat, uh, dat kunnen we dan wel weer zeggen. Uh, even kijken. Fatima meldt ook via Twitter in Nijmegen nu de eerste sneeuwvlokken. Die zijn aan het vallen. En inderdaad, die hardere wind. Hè, die komt er dan ook weer bij kijken. En uh, laat ik de crypto nog een keer voordragen. Want een oplossing is er nog niet gekomen via 0800 1121. De opgave van vannacht luidt als volgt: Nu er sneeuw valt, moet je niet weg. Nu er sneeuw valt, moet je niet weggaan. Uh, en de oplossing moet bestaan uit acht letters. Dus geef hem door via 0800-1121. Tjetske? Hallo. Hallo. Oh, ik ben dol op sneeuwoverlast. Ja? Ja. Nou, geen gevaarlijke situaties, hè. Maar wel eventjes nee. iedereen uit zijn gewone, gewone dagelijkse saaie beslommeringen. En, uh... Precies. Het ziet er toch prachtig uit. Ja. Ja, vind ik ook. Maar ik wil even over die, over die baby, die gele baby. Want die mevrouw die had wel verteld dat haar dochter 35 jaar geleden in de couveuse had gelegen. Ja. Maar ik vond niet dat ze echt uit had gelegd waarom dat nou was. Nee. Nou, de, de, als een baby geboren wordt, de samenstelling van bloed verandert. ja. Uh, de, de, de, in de buik is het bloed, uh, zijn er meer rode bloedlichaampjes dan dat je mm, dat nodig hebt als je een keer geboren bent. Mm -hmm. En die kleurstof die moet afgevoerd worden. En uh, als een baby dan niet heel veel drinkt, yeah. dan slaat die kleurstof zich op. En dan die, die leven die werkt dan inderdaad nog niet zo heel goed. Maar het voornaamste is eigenlijk dat die baby nog niet zoveel drinkt. Ja. Yeah. En nou, dat moet je in de gaten houden, want als het te veel is... dan kan het uiteindelijk de hersens beschadigen. Kijk. Dus, uh, dus en in eerste instantie helpt goed drinken. En, en als dat niet, uh, niet genoeg is, dan moeten ze inderdaad onder een lamp. Ja. Nou, hartstikke goed. Dan is het nu wel heel goed uitgelegd. Dank je wel daarvoor, Tjiske. Oké. Okay. goede nacht nog. Dag. Dag. Uh, een mailtje van uh, Martin Vogels. Goedemorgen, ik wil je even mededelen dat het aan de kusthoek van Holland... heel flink sneeuwt. Ja, wacht, nu begint echt uh, de sneeuw. Even kijken. Uh, nee, uh, daar nog... Uh, kijk, alle meldingen van sneeuw die druppelen nu een beetje binnen. Ook in Rotterdam en Amsterdam begint het nu een klein beetje te sneeuwen... maar nog niet, uh, niet heel erg overtuigend. Is wel leuk een live verslag doen van waar het gaat sneeuwen in Nederland. Um, nou, dat, dat kan nog doorgegeven worden via Nachtszuster omroepmax.nl. Peter, goeienacht. Goeiemorgen. Ja, dat mag ook. Goedemorgen, het is tenslotte half zes. Ja, goed Ja. Uh, ja, ik had je een mailtje gestuurd over ja. uh, dat uh, schaatspak. Ja, want de vraag was en dit was eigenlijk de eerste vraag van deze uitzending, dus die staat al sinds een uur of twee. Uh, ja. Waarom schaatsers aan de binnenkant van hun rechterbeen een uh, stukje stof hebben zitten dat in een andere kleur is dan de rest van het schaatspak? Ja, nou dat is eigenlijk heel simpel. Uh, schaatsers die gaan linksom de bocht door. Ja. En als je dan verhuis je met je rechterbeen over je linker. Ja. En uh, daar hebben ze een stukje stof in gezet. Dat het uh, wat makkelijker glijdt. Maar waarom is dat dan in een andere kleur? Want op zich kunnen ze toch tegenwoordig dat stukje stof dan wel. Want die, die de schaatspakken die kosten 100 miljoen miljard. Want het is allemaal. Uh, ja, Het is een soort. Uh, uh, hoe heet het? Eh. Um, wat je ook stukjes hebt onder je, onder je opschot. Oh. Zitten van die uh, uh, vochte. Een zeemleren lapje. Ja, nou, <laughs> goed. Dus, maar het is dus eigenlijk okay. dat het uh, wat makkelijker glijdt. Ja. Yeah. Want dan zou je schroeiplekken krijgen. En als je tien kilometer glijdt, dus 50 bochten, yeah. kan het pijnlijk zijn... Ja, dus dan moet het, uh, moet het er wel op tegen bestand zijn. Het moet natuurlijk ook niet wegslijten... dat je midden tijdens een wedstrijd opeens zo'n nee. koude plek tussen je benen hebt zitten. Nee, nee, nee. zeker als de grote schraap zijn dat het heel erg vervelend kunnen. Ja, dan wordt het een uh, heel ander amusement dan uh, gewoon schaatsen kijken. Dat, dat uh, denk ik, ja. ja. Oh, nou, goed. Ja. Hé, uh, hey, even ja. een dingetje. Uh, ik luister niet vaak, om meestal... Uh, dan hoor ik nog een klein stuk, maar ik eigenlijk nog een vraagje. ja. Nou ja, we hebben nog uh, 27 minuten, dus ik, ik geef je nou iets minder kans dan gemiddeld. Maar je kunt het proberen. Nee, oké, okay. ik kan het zeggen. Ja. Ik ben een vrachtwagenchauffeur en ik kom heel vaak door tunnels. Ja. En dan ga ik de ene tunnel in, met ja. de radio 1, en dan blijft hij aan. Ja. En bij de andere tunnel gaat hij uit. Ja. Nou is mijn idee dat uh, radio 1 de actualiteit en uh, kalimiteitenzender is... Ja. Maar als je een andere zender op hebt, hoor je dat dus niet. Wie bepaalt nou in welke tunnel welke zender te horen is? Volgens mij bepaalt de tunnel dat zelf. Bepaalt de samenstelling van de tunnel dat? Ja, maar er, moet, er moet een organisatie zijn die zegt... Nou, in deze tunnel kun je radio 2 horen. En de andere tunnel is radio 1. Hè? Nee, maar zijn er ook tunnels waar je alleen maar radio 2 kunt horen dan? Ja, die zijn er. Wat een toestand. Welke tunnels zijn dat? Uh, in het westen heb je er een aantal. Volgens mij is het de Eitunnel of de Zeeburgtunnel of de Nou, uh, Dan denk ik dat Frits Spits daar zelf een zender heeft neergezet. Dat denk die ik. Tunnel. <laughs> dat doet hij wel eens, hè? Dat doet hij op de fiets. Ja. Gaat hij naartoe, ja. Dan zit hij even... Nee, ik heb geen flauw idee, maar er is vast wel iemand die dat weet. 0800 1121 Nog Laat 26 ween. minuten te gaan. We doen ons best, Peter. Oké, okay, dankjewel. Rij voorzichtig. Oh ja, en in de ja. campus sneeuwt het nog niet. Dus nee? ik komt veilig naar huis. Oh, gelukkig. Dat is, nou ja, maar de, de weg naartoe begint inmiddels is de koude kant van Almere. Dus dat, is, uh, dat wordt al risicovol. Dankjewel, okay. hè? Nou goed, hè? Doei. Meneer Van der Veld. Hallo. Meneer Van der Veld. Hallo. Albert? Goeiemorgen. Hey, Albert. Goeiemorgen. Goedemorgen. Nou, bij ons is het drama compleet hoor in Zeeland. Wat? Bij ons is het drama compleet hoor in Zeeland. Het drama compleet, land. iedereen al vol op de rem, iedereen rijdt 20. Ja, nou ja, het is nog niet zo druk op de weg, maar uh, ja. het zit het helemaal slecht. Oh jee. Ja. En, en, en waarom zit jij op de weg in Zeeland? Ik heb uh, de hele nacht gereden, Ja. De vrachtwagen. En nu ja, mag je eindelijk de... naar huis? Dan mag ik gelukkig. Nu ben ik bijna thuis en nu begint het. En hoeveel kilometer moet je nog? Ja, nog een kilometertje vijf. Oh, gelukkig. Nou, dat ja, ga je... ik ga gelukkig. Eh, ik heb weer geluk. Ja, precies. Maar als je, dit, als je nu in Zeeland zit en je wilt net de weg op en het hoeft niet, doe het maar niet, zeg jij. Ik zou het, nee, het al verhalen, want het zicht is heel erg slecht. En nou ja, door die wind eh, komt de sneeuw zo hard op je af, ja, dat, het, eh, ja, dat je alleen maar sneeuwblokjes ziet. Ja. Nee, dat, dat heb je soms hè, met sneeuw. Dus, uh, maar dus een goede waarschuwing. Dank je wel, Albert. Is goed. Voorzichtig, hè, het laatste stukje. Ja. Oké, okay, okay. doeg. 0801121. En in Zeeland is het dus al oppassen geblazen. Nog uh, drie vragen die niet beantwoord zijn. Anneke die wil weten waarom een varken een krulstaart heeft. Waar is dat krulletje voor? Is het überhaupt ergens goed voor? Antonia wil weten waarom een patrijspoort een patrijspoort heet... En Peter vraagt dus zojuist waarom hij in de ene tunnel Radio 1 kan ontvangen... en in de andere tunnel Radio 2. Geen idee. 0800-1121. Reinoud. Ja, nacht. Hallo. En Joshua, hallo. Hi. Ik heb nog een reactie op de schaakvraag. Oh. Nou, barst los. Want ik hoorde de vorige uh, beller over de verklaring... maar die is niet helemaal juist. Oh. Um, want de vraag was, verandert er wat aan het spel? Ja. Nou, als je het bord een kwartslag draait... komt aan de rechterkant komt een zwart vlak te liggen. Ja. En um, het gevolg daarvan is... dat dan de, de loper die naast de koning staat... Die, die heeft dan een zwart veld. Ja. En normaal staat hij dan op een wit veld. Ja. Ja. Uh, en ook de koningin, ofwel de dame, die staat dan in plaats van een wit veld ook op een zwart veld. Ja. Maar je kan wel gewoon het spel blijven spelen, alleen de lopers staan op verkeerde kleuren en de dame staat ook op een verkeerde kleur. Ja, dus je moet eventjes voor jezelf, moet je dan eventjes in, uh, in een soort uh, röntgenblik of uh, dia, dia negatief kijken. Maar dan is het eigenlijk hetzelfde. Het spel blijft precies hetzelfde, alleen je krijgt met het noteren wel uh, problemen. Ja. Want... Uh, het krijgt, kijk, als je bijvoorbeeld zegt, de loper staat op uh, de, de loper die naast de koning staat, die heeft het veld F1. En als je het bord een kwartslag draait, dan, dan, is, dan staat daar uh, uh, dan is het veld F1 op één zwart. Dat ja. is het. Nou ja, en, en de regels van het spel die blijven gewoon hetzelfde. Je, je zou het gewoon kunnen spelen. Alleen als je het begint te spelen, dan moet je altijd het witte veld rechts hebben. En als je het bord een kwartslag draait, dan komt er uh, aan de rechterkant een zwart veld. En dus alles draait één uh, uh, vakje om, zeg maar. Ja, oké. Okay. Nee, is... Maar het spel kan je dus gewoon blijven spelen. Alleen ja. iedere schaker die een beetje uh, weet hoe de regels gaan, die zal ja. nooit... Het verkeerd doen. Nee, en een ervaren schaker raakt natuurlijk ook van de leg als er precies de kleurtjes verkeerd staan. Ja, dat voelt helemaal verkeerd. Ja. Ja. Het voelt, uh, ik ben zelf jarenlang op een club gezeten en ik speel nu veel via internet. En uh, ja, als je een beetje kan schaken, dan uh, zie je, dan, dan, dan dat, dat, ga je dat niet zo doen. Nee. Nee. Oké, okay, nee. dankjewel. Het ja, is duidelijk, ik vind hem af. Dankjewel, Rijnhoud. Ja, oké. Okay. Dag. 0800 1121, Anne. Ja, goedenacht. Goedenacht. Uh, ik, ik wilde even niet weer spreken oh. van de, over de schaatsvakken. Ja. Uh, die meneer die zei, zei dat het een slijtvast stukje was, maar het is grote flauwekul. Oh. Het is gewoon een, een venti voor de ventilatie. Oh. Dat is het hele verhaal bij de schaatsvakken. Ik, ik luister al twee uur en ik, ik, uh, <laughs> ik probeer de telkens al doorheen te komen. En nu is het me eindelijk gelukkig. Er was die man net voor me en die deed dat verhaaltje over een slijtvast stukje. Het rechterbeen. Ja. Maar, en het klopt dus inderdaad wel dat ze uh, linksom schaatsen. Nou, kijk, dan is de beste ventilatie aan het rechterbeen aan de binnenkant. Oh. Maar, maar waarom zit dan de ventilatie altijd rechts? Ja, nou, dat zeg ik net, omdat ze links omschaatsen, dus dan is de beste ventilatie, omdat dan dat, ja. de, uh, het rechterbeen, daar waait het als het ware tegenaan, daar is voor oh, de ventilatie. Oh, zo, het is echt, uh, ja, ja, ja, ja, dat heeft er niks dus meer te maken. Dat links omschaatsen, daar had je gelijk aan, maar uh, ja. dat het een slijtvast stukje is, dat is uh, een Maar Dat klinkt ook heel logisch, want een ventilatiestuk, dat, dat lijkt me alweer lastiger om in dezelfde kleur als het schaatspak te produceren, dan gewoon een wat slijtvaster stukje. <lacht> Ja, het is Denk een, paar, ik een, stukje, een stukje gaas, is het als het ware. Nou, dan, uh, dan uh, is het toch nog even opgelost, zo vlak voor zessen. Hartelijk dank daarvoor, Anne. En, en heb je zelf en, ook zo'n schaatspak? En... Ja, nee, dat heb ik niet. Oh. Ik heb Echt? ook nog iets over de katten. Met dat varkensvlees eten. Wij oh. hebben ja. drie katten, gaan die eten gewoon... Uh... Het afvalvlees dat we wegsnijden, uh, alle alles maken: kip, uh, rund en varken. En ze hebben er nog nooit wormen van gekregen. Dus ja, maar de, alweer, ik neem... niet, alweer die laar, ik Maar goed, als jij ze afvalvlees geeft dat je zelf wegsnijdt, dan is het wel gebakken of gekookt. Dat is het nee, niet. Nee, hè? nee, nee. Als oh. je rauw vlees en dan snij je de vellen of uh, het afval vanaf, dan is het, uh, is het geen uh, afval. Of is het wel afvalvlees, of jij eet het dan zelf niet af, dan is het gewoon rauw. Oh. Maar je, maar je zegt ook, we hebben drie katten gehad, dus het feit dat ze er niet meer zijn, zegt misschien ook wel iets. Ja, maar goed, één uh, uh, zekerheid in het leven is dat je doodgaat. Maar goed, oh, ja. die een die is 18 geworden, de ander is 15 geworden. Oh. En er is eentje die is 14 geworden. Nou, also, die, die aten van jongs af al uh, varkensvlees. Dus uh, gegarandeerd gaan ze dood. Maar als het vanuit varkensvlees komt, lijkt me sterk. doof, staat genoteerd. Dankjewel, Anne. Het is hier nog steeds uh, geen sneeuw. Ik zit nu in sint Anna parochie boven in Friesland. Oh, en daar nog steeds geen sneeuw. Nou ja, het, nee. het, het komt op nu in Vlissingen, dus het kan nog ja. even duren. Goed zo. Oké, okay, dankjewel. Hoi, hoi. <laughs> Dag. 0800-1121. En in Vlissingen is het in ieder geval goed raak. Dat uh, krijg ik via meerdere wegen nu door uh, hier. Maar op andere plekken is het nog niet overdreven aan het sneeuwen. Blijven doorgeven nog de komende uh, 18 minuten. Jaap, goeienacht. Een uh, hele goede morgen. Goedemorgen mag ook. Waarom? Is... Ja. Ik had een oplossing voor het woord patruispoort. Oh, mooi. Want dat is uh, toch wel iets wat uh, Antonia zich heel erg afvraagt. Ja, nou, in de vroeger eeuwen op de oorlogsschepen. Ik, ik hoor met die radio wat uh, een beetje uh, traag. Ik hoor mezelf praten. Ja, ik denk dat we in het jaar 2024 zover zijn... dat we echt helemaal storingsloze telefoonlijnen hebben in dit programma. Oké, okay, maar dan ga ik verder. Ja. Oorlogsschepen, die hadden vroeger uh, kanonnen aan boord. Ja. En dat was een batterijpoort. Ja. Die moesten ze in oh, de ja. verschansing moesten ze die openmaken. Ja. Of in de opbouw. Ja. En dan konden ze die loop van de kanonnen buiten steken. En het is in de loop der eeuwen is dat woord verbasterd naar patrijspoort. Van kanonnenpoort naar patrijspoort? Van batterijpoort. Oh, batte, van batte, oh ja, batterijpatrijspoort. Batterij, nou oké. Okay. Ja. En, en dat is de benaming nu van de tegenwoordige patrijspoort. Ja. Ja. En het leuke is, het is uitgevonden met die oorlogsschepen. Ja. En de moderne oorlogsschepen hebben helemaal geen patrijspoort meer. Oh. Nee, kijk maar, als je een foto ziet van een oorlogsschip... zie je nooit geen patrijspoort meer. Nee. Maar dat kwam ook door de aircondition die we hebben. <laughs> vroeger deed je ook patrijspoorten open, ook oh. op schepen ook... om verse lucht naar binnen Voor te halen. Voor de ventilatie weer, dus Juist. een beetje het centrale thema vannacht, ventilatie. Ja, en, en ja. dat is nu achterhaald. Ja. Met de, de airconditioning aan boord ja. van schepen. Nou, hartstikke goed. En hoe weet je dat allemaal, Jaap? Maar gewoon algemene kennis. Oh ja, gewoon algemene ontwikkeling. Ja. Nee. En, en, en weet je wat over het is? Het is nog zo, dat hoe meer dat je weet, ja. des meer dat je weet, dat je eigenlijk niks weet. Oh, ik dacht eigenlijk, eigenlijk hoopte ik altijd een beetje dat er nog maar één ding was wat ik nog niet wist. Maar zo werkt het niet, hè? Nee, nee maar er zijn nog veel, Maar dat is juist het leuke van jouw programma. Je hoort natuurlijk heel veel uh, oplossingen voor vragen. Ja, het is heel informatief, hè? Ja. ja, ik vind het ook een heel leuk programma. Nee, dat is fijn om te horen, Jaap. Dank je wel. Oké. Okay. Dag. Dag hoor, tot horen. Dag, tot de volgende keer. Uh, ja, ik krijg uh, van uh, Frans Wildhagen door dat het in Prinsenbeek bij Breda ook uh, flink aan het sneeuwen is uh, geslagen. Dus we beginnen nu. Uh, natte sneeuw valt nu ook in Den Haag, meldt Gilbert. Dus uh, volgens mij uh, ja, gaat het uh, inderdaad echt los nu. Maar nog geen uh, meldingen van overlast. Dus dat, uh, je kunt het nog doorgeven. Dick, goedenacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mag. Ja. Uh, even, jij moet nog naar, uh, naar huis straks. Ja. Maar ik denk dat dat wel meevalt, want ik woon zoals je weet, of misschien ook niet weet, in Almere. Ja. Daar is nog geen vlok gevallen, want ik kijk hier de hele nacht al, want ik ben hier aan het werk. Ja. Maar goed, ik kijk de hele nacht al laten dromen, het is zijknat op de weg. En maar dan zit meen... jij aan de warme kant van Almere, want ik heb al mensen gesproken aan de koude kant van Almere. Die, uh, ja. Oh. Ja. oh, ik weet iets. Nou, ik woon in de haven, dus ik weet niet wat de koude kant aan... Nee, ja, dat weet ik, dat ik ook uh, niet. Ik heb geen idee. Nee. Maar goed, ik zal het even over die krulstaat hebben. Oh, want weet je dat? Nou ja, dat is een kwestie van... Uh, je kunt kijken, er wel en, iets bij verzinnen, wou je zeggen. <laughs> ik weet het bij. Nou, het is net zo als bij de mensen. Je hebt een gen van de vader en de moeder. Dus je, je krijgt iets mee van vader en van moeder. Zo is bij de varkens ook. Bij, uh, bij de varkens is de vadergen en de moedergen bepaald voor of een krul of een rechte staart, want er zijn ook wel degelijk varkens met een rechte staart. Oh. Dus maar over het algemeen domineert dus de krulstaart vandaar dat je dus het meest een krulstaart ziet. Wat het nut van die krulstaart is, nou dat is helemaal geen nut, want oh. het is net als bij mensen. Je hebt een boggel of je hebt geen boggel. je hebt een kromme neus of je hebt een rechte neus. En het nut daarvan, ja. Als je een grote neus hebt, dan stou ik in hem nogal sneller misschien, maar dat is een klein. <lacht> Dat is dan het enige. Dat ah. is eigenlijk het antwoord dat ik op je, op je krulstaart uh, kan antwoorden. Hé, He. hey, maar ik heb nog nooit een varkentje met een rechterstaart gezien. Het is heel zelden, maar oh. het gebeurt wel. Het komt echt wel voor. Goh. En, dan, en dan kunnen ze er dan een permanentje in zetten? Of is die, blijft die dan echt... Uh... Nou, ik denk... Vind het ook zo... Het is eerste uh, zo... keer op zo'n uh, zo uh, onder staande. Uh, Hek, wat ze nog meestal nog wel eens om die weilanden zit om die buizen weer terug te dringen. Als die daar dan misschien een keer op staat. dat schrikt niet zo. Er dat is een krult. Op. Ja, ik denk nee, inderdaad dat dat de, is de oplossing open. is. Ja, dat ja, zit <laughs> over het algemeen. Net als met de vachtkleuren en de oren. en, en de vorm daarvan en, en de ogen. dat zit er puur in, in, in genen. En ja, het bestaat van vader en moeder, een, een gen. Dus. Maar zalen over... die, die staartjes er toch ook wel eens af? Ah, die bij start, ja, af. Daar ja. weet ik helemaal niks van. Ik weet, ah. ik weet dat ze dat de honden deden. Ze ja. wilden trouwens op om heel even een klein sprongetje naar de honden te maken. Een sprongetje naar de ik honden, heb, ja. Ja, ik heb, vroeger, ik heb vroeger, hoe heet die beesten, uh, van die Bouviers gehad? Ja. En twee van die honden die ik gehad heb, die hadden bij, bij het feit dat ze, dat ze klein waren, werd gelijk. Dat was toen mode, gelijk, die start. Eraf gehaald ja, en gecoupeerd. Ja. En horen werden gecoupeerd. Ja, ach, gozien. En dan moet je je voorstellen, jij wordt geboren en, en, en vindt jouw vader en moeder nou... We zullen Astrid maar eens even wat van die, van die grote oren afknippen. En dan zullen we ook nog een stukje van die neus afhalen. Ja, dat is maar een ik bedoel, rare gewoonte. Je ja. ziet die hond helemaal niet meer in het straatbeeld. En als ik toevallig een week... Nee, vorige week. Niet liggen, Toen heb ik nog weer zo'n bouffier gezien en ik was hoogelijk verbaasd. En dat was er één in originele staat. Ja. Gewoon... Met een lange staart en gewoon, dus de, de twee armhoortjes die hij heeft. Oké. En ja, uh, ja ik weet niet een varken. Uh, ja, wat heeft het verder voor nut? Het heeft geen nut. Het dat, meisje dat, dat, een krulstaart en er zijn erbij. Maar goed, ik zal het eerste zijn die, die het dan ziet. Hopelijk een keer met een rechterstaart. En dan zal ik in een foto doen toekomen. Kijk, als je dat nou even het regelt. Over het doen toekomen gesproken. Ik heb ja. jou twee keer een mail gestuurd. Ja omdat ik uh, gevraagd had of ik een keertje de uitzending mocht bijwonen en dan met mijn filmcamera. Ja. Nou, dat heeft verder geen enkele functie. Zou je zeggen, nee, ik vind dat leuk en bij, ge ja. bij gelegenheid Dick, zou we gaan weer zeggen... hetzelfde verhaal op de radio voeren. Laten we dat dan verder ver per mail af is, af, uh, afhandelen. Ja, maar je krijgt die mail blijkbaar niet binnen. Jawel, ik, heb... ik heb hem wel binnen, maar ik heb gezegd laten we het in het nieuwe jaar doen. Dus ik denk dat jij oh, iets niet binnen binnenkrijgt. Ik heb... Ik heb daar niks op gehoord, vandaar dat ik dacht, je hebt het nee, nooit ontvangen. Maar laten we het buiten de uitzending doen, want ik denk dat mensen nu wel zat zijn van steeds hetzelfde verhaal. Nee, begrijp ik. Oké, okay. hey, bedankt ik hè, ik voor je varkens. Ik ben je uh, weekend en okay. Dag Dick, hoi ja. 0800 als je weet waarom uh, Peter in zijn vrachtwagen in tunnels soms alleen Radio 1 en soms alleen Radio 2 kan ontvangen. Dat zou fijn zijn als we die vraag nog eventjes uh, kunnen beantwoorden. Gaat jou, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Ik bel me weer eens eventjes. Ja. Ik hoor uh, vanaf een uur of drie allerlei sneeuwberichten. Ja. En dan heb ik twee verhaaltjes in mijn geheugen die <laughs> daar ook uh, verwant aan zijn. Uh, kortom, het weer uh, wordt een punt van aandacht in de media bij extreme. Ja. En dan weet ik uit mijn, mijn ver verleden dat uh, de watersnoodramp in Zeeland en Zuid-Hollandse ja. eilanden... Op de nacht van 31 januari 1 februari 1953. Ja. Toen waren er twee meteorologen in de beeld. Die kregen uh, uh, droevige berichten uit Hoek van Holland en Vlissingen. En die wilden dat doorgeven aan Hilversum. Maar... Toen lag Hilversum te slapen. Toen de tijd was de radio uit de lucht tussen 12 uur s nachts en 6 uur s morgens. En die berichten kwamen toen niet door, terwijl ze wel ontzettend veel moeite hebben gedaan om, om Hilversum wakker te porren. Ja. En dan nou vind ik het zo leuk om nu vannacht te horen dat die sneeuwberichten al van, vanaf Vlissingen, uh, dat, dat begint die ellende. Yeah. En dat komt dus over Nederland heen. En uh, die, die weersverwachtingen die zijn dus best wel oké. Okay. Want in kort gezegd, uh, weer, je kunt er niks aan doen, maar je kunt er wel rekening mee houden. Ja. En uh, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik nog uh, wil aanvullen. De omroep heeft zich ook ontwikkeld uh, in die 40 jaar daartussendoor. Ja, en het is een mooie ontwikkeling. Hè? Ja. Ik ja, vind het ook wel met... mooi dat de, de, de alle informatie zoveel toegankelijker is geworden. Ja, he... Gaat jan ont... ik doe even snel een rondje, want inderdaad uh, meldt Caspar uh, Meijer. In Utrecht is het begonnen met sneeuwen, maar... Ja. De treinen rijden nog, is ook nieuws. Ja. Uh, uh, ik krijg uh, van uh, Alibabs krijg ik in Canada ja. een oranjeachtige gloed, maar geen sneeuw. Nee. Uh, in uh, Omme is het sneeuwvrij. Uh, ja, dat uh, komt nog wel. Ja, dat komt nog. Uh, uh, we kunnen volgens Rogier een prikker op de landkaart zetten bij Amersfoort. Ja. Want ook daar <laughs> valt de sneeuw inmiddels. Ja. En JH Held meldt ook sneeuw in Lelystad. Ja, dus, uh, nou, maar uh, ik vond dit, uh, dit verhaaltje wat ik ergens in mijn tussenmoor heb... vond ik wel leuk, omdat het ook relevant is dat het 40 jaar geleden echt anders was. Ja. Dus ja. De omroep, ook Omroep Max uh, heeft het voortouw genomen. Ja, en we zijn wakker. En we zijn nog steeds wakker, ja. ja. ja. Oké. Okay, oh, dat was het. het. Ik had twee verhaaltjes. Oh zijn. ja. Nou, variant daarop. <laughs> ja. Dat is wat verder terug is dus ook voor mijn tijd. Ja. Ik heb ooit onthouden, uh, we weten van de invasie uh, uh, Normandië op 6 juni 1944. Hè? Ja. Dat zit ergens in ons collectief geheugen. Oh. Maar die invasie was gepland op 5 juni. Dat had ja. ook te maken met hoogwater, met vloed. Nee, maar wij en, zijn een gezellig volkje. Wij vieren alles altijd de dag van tevoren al. Ja, <laughs> maar dat was even wat heftiger. En ja. toen is er een Britse meteoroloog geweest die op het laatste moment bij de hoogste uh, uh, officieren, bij, met name Eisenhower... aankondigde dat er een depressie over het kanaal zou komen. Ja. En toen waren de, uh, de, de mensen waren al geambackeerd. Die, in de, in de, die hadden hun zeesiek pilletje al ingenomen... en op het laatste moment is die invasie 24 uur uitgesteld. Dat was dus ook een waarschuwing. Van, en, en het zag er allemaal helder uit... En dat is zeg maar dus een, een vergelijkbaar verhaal dat een goede meteoroloog die op het juiste moment de, de, de goede informatie weet door te drukken als het ware. En zo is de invasie een dag uitgesteld. En het was triest voor die fronttroepen die dat zeesiek al hadden ingenomen, want er was uitgewerkt toen ze echt over het kanaal voorzien. werden gestuurd. Aflossie. Ja, en toen is... waren er nog steeds golven, natuurlijk. Ja, ja, ja en dat, dat, dat, dat kan je allemaal. Je moet er niet aan denken dat al die, die zweefvliegtuigen. Die achter, nou ja, goed. dat is een heel uh, historisch verhaal. Maar het, ook de invasie is door goede weerkundigen gewoon 24 uur uitgesteld. Vandaar mijn. Uh, Algemeen, je kunt er niks aan doen, maar je kunt er wel rekening mee houden. Ja. En dan heb je de goede informatie nodig. Kijk, en we doen ons best. Oké, okay, dat wil ik even kwijt. Dank je wel Oké, de volgende keer. Doei. De crypto is nog niet opgelost. Acht letters, daar moet hij uit bestaan. En je kunt je oplossing nog doorgeven via 0800 1121, of Nog zo'n vier minuten. En de opgave is, nu er sneeuw valt, moet je niet weggaan. Je moet niet weggaan nu er sneeuw valt. 0800-1121. Johan? Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het ik maar. Had een, uh, ik had een oplossing voor die uh, radiofrequenties in de tunnels. Oh, vertel. En uh, alle tunnels zitten wel uh, antennes. Oh. Maar de radiozenders moeten zelf daarvoor betalen... als oh. ze daarop uitgezonden willen worden. Echt waar? Ja. Uh, yeah. Echt waar? ja. Uh, yeah. En dan besluiten wij als Radio 1 van we betalen wel voor de ene tunnel en de andere tunnel niet. Ja. Mm, echt? Ja. Hoe weet je dat, Johan? Mijn vriendin heeft bij zo'n uh, bedrijf gewerkt die radiozenders regelt voor bedrijven. Echt waar? Die werkte bij uh, de Antenne Tunnels uh, Company? Ja, een bedrijf dat zet, uh, dat regelt ook uitzendingen bijvoorbeeld voor Sky Radio. Oh, oké. Okay. Dat uh, de muziek uh, heel de hele dag draait en... Storingen. Als ze uit de lucht vallen, zo, dan, moest, dan moest dat bedrijf ook die storingen verhelpen en zo. Nou, ik wist niet eens dat het er was. Ja. Yeah. Nou, het is fijn om en te die, weten. En uh, die ja, radiozenders moeten betalen voor uh, als je wil uitzenden in zo'n tunnel. Ja, en dan weet je natuurlijk niet hoeveel. Dat weet ik niet. Nee, maar, maar dat nee, zal dat best wel. wel de moeite zijn. Ja, daar ben ik dan ook wel weer benieuwd naar. <laughs> zeg, waar zit jij, Johan? Ik ben nou in Dinteloord bij de suikerfabriek. Ah, eerlijk? Ja. Jij wel. Ik wel, ja. Zeg, Henneke, ik hoor uh, nu hier dat de eerste sneeuw ook valt in Limburg, in Susteren. Ja. Dat krijg ik allemaal door. En uh, uh, even kijken, hier is het ook flink aan het sneeuwen. Maar hier is het in Wekerom, ik weet niet waar het ligt, maar in Wekerom is het aan het sneeuwen. Hoe is het in uh, Dinterloord? Behoorlijk sneeuw. Ook, hè? Maar het blijft niet echt liggen. Kijk, nou, dan hebben we het in ieder geval toch nog eventjes... Maar het zijn wel uh, vlokken zo groot als uh, euromunten. Ja, maar ik ben benieuwd of het dan inderdaad over heel Nederland tot een witte deken zal leiden. Maar daar, uh, nou, we gaan het merken. Ja. Nou, dankjewel tot. Johan. Uh, de, doe een beetje voorzichtig daar. Ja, zeker wel. Lord. En uh, een goede reis nog even. Komt helemaal goed. Oké, okay, dag. Tot de Goeie volgende weekend. keer. Hoi. Doei, doei. Uh, André. Goedemorgen, met André nog even. Ja, hoi. Over die tunnels, dat ja. heeft te maken met de tunnelclassificatie. Met de wat? Met de tunnelclassificatie. Vroeger had je een bordje vlak voor de tunnel staan, bordje 1, tunnel 1 en tunnel 2. Oh. En tunnel 1, dat was dat je een beperkt aantal gevaarlijke stoffen erin mocht. Oh ja. En tunnel 2 mocht er iets meer. Ja. En als je dan... Uh, uh, nu heb je dus tunnel, tunnel A tot en met E. En uh, A is voor alles geweigerd. En E is voor een beperkt aantal dingen geweigerd. Ja. En uh, waar je alles doorheen mag, of uh, zo min mogelijk, dan heb je dus een verplichte uh, radioontvangst uh, nodig. En, en dat bepaalt of er een radio 1 wel of niet te ontvangen is. Oh, Oké. Okay. En uh, ja, tunnelclassificaties, nou, ja. Tunnel ja. ja. Dat, je, dat je als tunnel ook nog een rapportcijfer kunt krijgen, zeg Poeh. Uh, vandaag de dag, ja. Ja, maar dat is weer een uh, Europese maatregel. Ah, oké. Okay. Nou, dat is mooi om te weten. Ja, oké. Okay. Okay. Ik ben er helemaal bij en ik weet ook inmiddels dat Wekerom bij Ede ligt. Want dat wordt me alweer gemeld op de chat door Beer. Oké, okay, ja, dag André. Ruud dan nog even snel. Ja, goedemorgen. Ik ben uh, Ruud uit oosterhout Ik ben uit Oosterhout vertrokken naar Rotterdam. Ja. En het is uh, volop sneeuw hier. Ik ben extra vroeg vertrokken. Normaal ja. begin ik om uh, half acht, maar... Uh, ja. Nu ben ik om zes uur. Ik vertrouw het niet. Ja, heel verstandig. Maar wel voorzichtig blijven doen, hè? Ja, maar ik ben niet, ik ben niet aangekomen. Dus uh, midden in Rotterdam in, uh, aan de haven. Volgens Zij... en gevaar. En ik zou tegen de mensen zeggen, kijk uit, kijk uit. Oké, okay, dus dat is, uh, dat is de weermelding nog even op Radio 1. Kijk uit. Dankjewel, je Ruud. Ja, een fijne dag, hè? Hetzelfde. Dag. Nou, pak de slee maar uit de schuur hoor, want we kunnen allemaal over de sneeuw gaan glijden. De witte deken is eindelijk gearriveerd. De crypto is niet opgelost vannacht. Dus uh, nou, mail een oplossing naar nachtszusterapenstaartje omroepmax.nl. En uh, nog even het adres voor de fotokerstkaarten: Postbus 518 1200 AM in Hilversum. Omroepmax ter attentie van Astrid de Jong. Tot volgende week.